Staatssecretaris Van Huffelen zegt dat ouders die het niet met de beslissing eens zijn bezwaar kunnen maken. De uitslag van de parlementsverkiezingen in Suriname laat op zich wachten. percentage getelde stemmen staat al urenlang op 72. Het lijkt erop dat oppositiepartij VHP afstevend op winst. De vooruitstrevende hervormingspartij heeft een ruime voorsprong op de partij van president Daisy Bouterse. Met 72 van de stemmen geteld staat de VHP op 20 van de 51 zetels. De verkiezingsdag verliep rommelig. De oppositie zegt aanwijzingen te hebben dat er is gesjoemeld door aanhangers van Boutersen. Alle werknemers van het vleesbedrijf Vion in Groenlo zijn getest op corona. Er zijn geen nieuwe besmettingen vastgesteld. Zondag werd bekend dat 147 medewerkers van het vleesverwerkingsbedrijf besmet zijn met het virus. De veiligheidsregio wilde daarom dat alle ruim 600 werknemers werden getest. Na een gesprek met de vleesverwerkende industrie heeft minister Schouten gezegd... dat slachthuizen zelf maatregelen moeten nemen om hun medewerkers te beschermen. Ze is niet van plan om slachthuizen te sluiten. De zoektocht naar het lichaam van de vermiste server uit Delft heeft niets opgeleverd. Vandaag werd de hele dag naar het lichaam van de 23-jarige man gezocht... onder meer voor de kust van Scheveningen. De vermiste man is een van de vijf servers die op 11 mei... voor de kust van Scheveningen om het leven kwamen.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 Welkom terug bij Prisol Radio Show 1387 hier op ZFM. En we gaan weer naar een uurtje New Age muziek. Art of Darkness, zo heet het album en de track uh, waar we mee beginnen van Kathleen Marien. Uh, ja, zoals ik al in het eerste uur erover had, uh, allemaal muziek uit van het label AD Music. ...echte labels in de nieuwe muziekwereld bestaan eigenlijk nauwelijks meer... ...maar dit is een van de laatst overgeblevenen. Onder um, onderbezielende leiding van David Wright. Ja, die de beste man die sleurt er blijkbaar harder. Dan een album van Ambicent, Dat is een uh, artiest van, even kijken, meneer Rogers. En um, die heeft een, uh, een album gemaakt... Uh, Tranquility uh, Als ik het allemaal uh, niet goed uitspreek Waarschijnlijk, maar goed, dat doet het doet er niet toe Het is muziek en daar gaan we gezellig Naar luisteren Natuurlijk de nog andere werkjes Ik zal even kijken door de lijst Ja, we hebben nog een Nederlander, Vincent Booth De Soul Flowers. Die komt ook gezellig langs In de, als track 13 Pistolradio.info, Daar vind je alle informatie En ik wens je een hele fijne Uurtje Goede nacht.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 RedCuff.com